Directeur Paul Reumer van Omroep NTR vindt dat de sterreclame bij de publieke omroep moet worden afgeschaft. Volgens hem is de commerciële druk nu te hoog. Door niet langer afhankelijk te zijn van reclame en kijkcijfers... hoeft de NPO zich volgens Reumer minder te richten op marktaandeel. Kan er meer worden geëxperimenteerd. Ook doe je de kijker volgens hem een groot plezier. Meer dan de helft van de kijkers zou meer willen betalen voor een publieke omroep zonder reclame. Als de reclameinkomsten wegvallen, loopt de NPO jaarlijks zo'n 200 miljoen euro mis. Ruim 2 miljoen mensen hebben Daphne Schippers gisteravond haar wereldtitel op de 200 meter zien prolongeren. Bijna 1,3 miljoen mensen keken naar NPO 3. Een kleine 800.000 mensen keken naar Jinek op NPO 1, waar de race ook live te zien was. Schippers liep in Londen de afstand in 22 seconden en 500ste. Het weer is bewolkt, op veel plaatsen regent het. Vanmiddag wordt het in het westen langzaam droog en klaart het op. In het oosten blijft het regenachtig. Vanmiddag is het 18 tot 20 graden. Morgen periode met zon, al kan in het zuiden een bui vallen. En ook morgen wordt het zo'n 20 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Viel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Na een ongeluk bij de Van Brie 3 drie kilometer. Er is één rijstrook dicht, vertraging zo'n 20 minuten.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 Is de zomer van ZFM met, met nu. Goedemorgen antwoord. <totstuk> Somebody who don't know where he wants to go Lou Rolls met het nummer Groovy People. En welkom in het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. En in het tweede uur daar gaan we zometeen spreken met PVV uh, Zandvoort. Want die is nieuw in, in Zandvoort. Die gaat meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018... Uh, daarna gaan we praten met uh, Alex Willemsen van KMG over de jaarmarkten in Zandvoort. Ja. En Niels de Kind, de voorzitter van de Watersportvereniging, komt iets vertellen over de Watersportvereniging 50 jaar alweer. Ja, voorzitter van de Watersportvereniging. Ja, Gerry, de PVV. Ja, in de PVV Zandvoort is toch eindelijk aangeschoven. Goedemorgen, Marco Go Deen. Ja. Ja. ja, goedemorgen. Goedemorgen, Hartelijk Nick Aftijs. Dank Afdijs. voor de uitnodiging, ja. overigens ook. Ja. ja. En goedemorgen, Ronald van Tichelaar. Ja, en ook een derde morgen van deze week. Het gang. is een verrassing <laughs> dat je aangeschoven bent, maar. Ja. PVV, hè? Alle, alle drie PVV. Ja. Correct. Nou... Wat, uh, wat denken jullie uh, te gaan doen met de komende gemeenteraadsverkiezingen? In welk opzicht bedoel je dat? Uh, ga je raadslid worden? Denk nou, je dat? Nou weet je, dat, dat is allemaal nog een beetje de vraag. Kijk, we moeten natuurlijk zien uh, hoe zich dat gaat ontwikkelen de komende tijd. Uh, ik had al een paar keer een uitnodiging van jullie gekregen waarin ik zei, dat lijkt me wat voorbarig. Ik snap dat jullie graag nieuws willen. Maar dan moet het er ook wel zijn. En, ja, en, ja. Eerlijk gezegd, we zitten hier graag, heel graag, want we willen ons natuurlijk wel heel betrokken voelen bij de gemeente Zandvoort. Maar er is op dit moment, ja, zijn er wat dingen gaande... maar het is nog niet uh, dat je zegt hoogderavond. Nog niet. Ja. Jullie hebben al een uh, eigen website, of nog niet? Daar zijn we mee bezig. Ja, en uh, Facebook page. Ja, ik heb gisteren een beetje gegoogeld. Ik kon niet zo heel goed uh, de informatie nog vinden... waar jullie precies voor, uh, voor staan. Ik ken natuurlijk de PVV, ik ken natuurlijk allemaal landelijk... vanaf uh, Geert Wilders. Maar de problematiek die uh, vaak in uh, steden speelt... zoals uh, Gouda, dat hebben we hier eigenlijk niet. Hè? We hebben hier geen moskee. We hebben hier geen op straat biddende... Uh, Moslims en het is toch vaak moslims waar Geert Wilders allemaal op doelt. En dat speelt hier maar, maar, maar, bijna niet. En uh, vandaar mijn vraag van, van wat verwachten jullie hier van uh, eventueel stemmen? Ja, wij zijn van de Partij van de Vrijheid. En wij denken dat ook mensen in Zandvoort van vrijheid houden. Dus uh, het gaat niet alleen maar over moslims en over de islam. Uh, Nederland is een prachtig land. En dat willen we graag zo houden. En er zijn gebieden in Nederland waar je denkt van. Hé, hey, hier kan ik beter niet op de straat lopen. Hè? Want dan loop je bij Kanaaleiland van. Hé, hey, wat doet u hier? Dit is onze wijk. Krijg je dan te horen? Ik ben de afgelopen tijd aardig veel door het land getrokken. En dan kom je in bepaalde wijken in Rotterdam terecht, in Den Haag eh, van Frankrijk is inmiddels bekend dat ze daar 756 no-go zones hebben Dit is, is inmiddels een appje dat je kan zoeken van, joh, waar kan ik beter niet naartoe Ja, eh, als er om de mensen heen weinig aan de hand is kun je niet zomaar zeggen dat er niks aan de hand is dat nee. is iets gaande, er is een ontwikkeling gaande en eh, ja, dat stemt ons niet vrolijk en daar willen we wat mee doen in de toekomst ja ...dat je een andere toekomst krijgt dan uh, waar landen heen zijn gegaan... ...zoals Iran, zoals Pakistan, zoals noem maar op... Ja. Uh, ...zouden we daar blij mee zijn? Uh, aan de andere kant moet ik zeggen dat uh, de IND redelijk zorgvuldig te werk gaat... ...in vergelijking met de onzommeringende landen. Dus het probleem zal hier misschien niet zo groot zijn. Maar... Uiteindelijk wil je gewoon geen probleem meer naar huis halen. Zowel ja, economisch gebied als een veiligheidsgebied of wat dan ook. Ik uh, ben een aantal jaren geleden moest ik regelmatig naar, naar Hamburg toe. En dat was uh, zo'n beetje rond de tijd dat uh, vanuit de overheid werd gezegd, ja kom maar allemaal hierheen. Ja. En ik heb, in een half jaar tijd heb ik Hamburg zien veranderen van een, een leefbare stad naar een vrijwel uh, onleefbare stad. Met name in de wijk waar ik dan moest zijn. En het was zelfs zo erg dat de mensen die daar al jarenlang een zaak hadden, die gingen tegen mij klagen over al die buitenlanders. Maar dat waren zelf ook buitenlanders. Ja. Want die hadden dus door dat gedrag van uh, die nieuwkomers, zal maar zeggen, die dus ja, helemaal niks hadden, allemaal heel illegaal waren daar... ...hadden ze geen conditie meer. Ja, dus... Uiteindelijk is het een gedragsprobleem. Ja. En je moet het ook als een gedragsprobleem benaderen. En waar het vaak mis in gaat... ...is dat uh, in de communicatie met die mensen... ...die dat gedragsprobleem vormen... ...gaan we het net doen alsof ze net zo beschaafd zijn als wij. En dan geven we ze cursussen en dan geven we ze een briefje mee van, joh, je mag niet verkrachten, je mag niet aanranden. Ja, dat is een beetje dommig. Dat is ook een beetje een geval van projectie. Je gaat je eigen goedheid projecteren op de medemens daar waar hij niet aanwezig is. En dat is niet echt de slimste aanpak. In ieder geval niet effectief. Ja. Uh, maar goed... Uh... En ook niet, als ik mag interpreteren, zoals de PVV die graag ziet. Kijk, uh, wij willen gewoon uh, duidelijk zijn. Een duidelijke lijn trekken. Maar ook uh, zorgen dat er uh, controle is. Dat je in ieder geval weet wat er aan de hand is. En je uh, wilt even terugtrekken naar onze gemeente Zandvoort. En niet te breed op landelijk of op misschien zelfs wel internationaal niveau. Kijk, wij moeten hier gewoon kijken wat is er met Zandvoort aan de hand... En dan hoeft de discussie echt niet alleen maar te gaan over de islam en moslims. Nee, verre van dat. We willen juist kijken, wat gebeurt er in het dorp? Wat wil de inwoner van Zandvoort? Wij zijn bereid om te luisteren naar onze achterban. En daar ook invulling aan te geven. Naar mijn mening, als ik dat zo heb gevolgd in de laatste nou, aantal jaren, vind ik het daar nogal aan schorten. Ik heb af en toe echt het idee dat politici hier in de gemeenteraad zitten. Het lijkt erop, althans, meer voor zichzelf dan voor hun achterban. Dat willen wij veranderen. Daar willen wij verandering in brengen. Wij willen onze achterban betrekken bij wat er gebeurt. Mm -hmm. Bij de veranderingen en bij wat we willen. Daar staat de PVV-Zandvoort voor. En, en waarom heb je, is Zandvoort uitgekozen eigenlijk als gemeente? Want niet alle gemeentes in Nederland... Uh, wie heeft bepaald dat Zandvoort uh, gemeenteraadsverkiezingen van de PVV... Uh... Nou, dat is misschien een goede vraag uh, voor Nick. Om die even te beantwoorden. Want in mijn beleving... Uh, nou ja, Nick, ik laat even aan jou uh, deze vraag. Natuurlijk. Wij hebben gekozen voor Zandvoort. Dat is gebeurd in nauw overleg met, uh, met landelijk. En landelijk bedoelen wij dan de, de fractie in de Tweede Kamer. Die Geert natuurlijk... Wilders ook in deze dan? Ja, iedereen speelt er een rol in. Wij, um, wij vanuit de provincie Noord-Holland coördineren het samen met de landelijke fractie. Mm -hmm. En wij hebben gekozen voor een aantal gemeentes in Noord-Holland waar wij ook al een aantal jaren goed scoren. Waarin wij de landelijke trend een beetje volgen qua Qua percentages. En omdat dit ook de eerste keer is dat we nu in meerdere gemeentes gaan meedoen... willen we natuurlijk ook wel dat dat de eerste keer een redelijk succes wordt. Ja. Vandaar ook dat, dat we voor zantwoord gekozen okay. ja. Maar voor een, een, een indruk te krijgen van wat jullie precies waar jullie voor staan... Uh, moet natuurlijk wel een verkiezingsprogramma hebben. Helemaal correct. En wanneer is dat af? Dat, dat zal uh, gemaakt worden na de zomer. We zijn druk aan het inventariseren. Uh, Ronald is een mooi voorbeeld misschien. Uh, hey, op social media zijn we al... Uh, uh, beginnen we nu wat actiever te worden. En hebben we ook gevraagd om input voor dit verkiezingsprogramma vanuit de burger. En dat wil ik nogmaals benadrukken. Wij vinden het belangrijk, wat vindt nou de zandvoorter... Uh, wat er eventueel moet veranderen, wat juist zo moet blijven... of op een andere manier uh, waar ze van invloed op hoe, hoe, kunnen en willen zijn. Hoe gaan dat inventariseren? Wat de burger wil? Nou, ik denk, uh, dat ik zal Ronald daar even het woord over geven... maar ik denk dat social media uh, daar een grote rol in gaat spelen. Ik heb gewoon heel simpel op Facebook een oproep geplaatst van mensen. Als je suggesties hebt voor aandachtspunten voor het verkiezingsprogramma, uh, meld je. Nou, ik heb recentelijk van een Zandvoortse ondernemer, nogal een bekende Zandvoorter, een uitgebreide en gedetailleerde bijdrage gekregen. En dat is nou typisch iets waar we wat mee kunnen. Uh, hij maakte er wel een opmerking bij dat hij het apart vond, dat mensen voor een verkiezingsprogramma vooraf aan de mensen gaan vragen van, goh, wat wil je erin hebben? Maar eigenlijk is het vreemd dat dat ongebruikelijk is. Want het woord volksvertegenwoordiger, dat kun je al lang niet meer letterlijk nemen en dat zou eigenlijk wel moeten. En uh, ja, in, ik, ik zet er steeds dingen bij, herformuleer dingen. En achteraf wordt dat natuurlijk nog uh, in brede kring besproken van jongens, waarmee gaan we de boer op? Het gaat geen lang verhaal worden, want hoe meer A4'tjes je volkalkt, hoe kleiner de kans is dat mensen het gaan lezen. Dus veel groter dan één A4'tje, A4'tje, A4'tje met kernpunten <laughs> gaat het niet worden. Maar wel herkenbare en begrijpbare zaken. Ja, ja. En natuurlijk formuleer je daar ook in de, de grondbeginselen waarmee je te werk wil gaan. En het is letterlijk volksvertegenwoordigers zijn en ervoor zorgen dat er sprake is van behoorlijk bestuur. Want het beginsel van behoorlijk bestuur. Ik woon nou bijna 40 jaar in Zandvoort. Ik zie dingen gebeuren waarvan ik denk van jongens, dit kan helemaal niet. Kun je een voorbeeld noemen daarvan? Waarvan jij uh, dat bedoelt? Een voorbeeld, uh, niet zo lang geleden, dat uh, de afdeling wegen, onderdeel van publieke werken, die, die doet een, een opdracht bij, bij een uh, aannemer. En dan wordt uh, de kerkstraat en omgeving wordt herbestraat. En dan leggen ze de rekening bij de ondernemers neer. Kijk, het is natuurlijk grote waanzin. De opdrachtgever die betaalt de rekening en ga je niet even ergens anders neerleggen. Hoe dat ging, dat was ook heel verbazingwekkend. Nou, wat, ja, nou. maar wat willen jullie graag veranderen in Zandvoort? Want jullie wonen in Zandvoort, hè, alle drie. Ja, ja, dat is, dat is ook uh, vereist hè, als je aan de gemeenteraad wil ja, deelnemen. Ja, althans, als je gemeenteraadslid wil worden, dan is vereist dat je in Zandvoort woont. Hm? En uh, ja, nogmaals, we zullen uh, na de zomer met een verkiezingsprogramma komen. En dat zal in grote lijnen uh, gebaseerd zijn op wat men in Zandvoort wil. Hm? Waar het, het landelijke programma raakt, zullen we dat uiteraard volgen. Hm? Ik noem even als voorbeeld uh, de windmolens hier, hier op zee. Nou, daar vinden we landelijk wat van. Dus daar vinden we ook zeker in Zandvoort wat van. Maar uh, aanvulling kan zijn uh, dat we hier bijvoorbeeld graag een, een uh, Formule 1 weer terug willen hebben. Ik noem maar even een voorbeeld. Ja. Nou, daar zijn we bijvoorbeeld ook een groot voorstander van. En in, in die zin kunnen wij ook lokaal Zandvoort uh, weer een beetje op de kaart proberen te zetten. Want het is een belangrijk dorp in Noord-Holland. Dat moeten we niet vergeten. Ja. Ja, we weten, trekken hier ja. meer dan een miljoen toeristen alleen al per jaar. Uh, ja, dat, dat zegt wel wat. En dat betekent wel dat je je dorp moet onderhouden en dat er af en toe wat moet gebeuren. En dat wil niet zozeer zeggen dat er altijd maar verandering beter is, helemaal niet. Maar uh, ja, we willen wel. Uh we willen wel aanwezig zijn. Laat ik het zo maar omschrijven. Ja. Ja. Is het ook een beetje gebaseerd op uh, het uh, aantal landelijke stemmen? wat er wordt binnengehaald voor de PVV? Wat uit Zandvoort komt, de stemmen? Je bedoelt uh, nou, de laatste... resultaten van de, van de laatste verkiezing. Nou ja, ja. Eh, bij de laatste Tweede Kamerverkiezing hebben we 16,2% Zandvoort dus op de PVV gestemd. Ja. En zoals Nick net al schetste is dat wel een van de maatstaven geweest. Om überhaupt te bepalen van nou gaan wij meedoen in Zandvoort of in welk andere stad of dorp. Haven doen zoals jullie weten mee in uh, momenteel in, in vier uh, steden, laat ik het mij even noemen. En die hebben allemaal in het verleden uh, bepaalde resultaten behaald. Nou ja, die dat ook wilken uh, om mee te gaan doen. Je moet wel een kans maken om in ieder geval een aantal raadzetels te, te bemachtigen. Ja, dus, dus een stop. overigens gaan wij voor de coalitie hoor in Standvoort. Dat wil ik ook okay. even gezegd ja. hebben. Ja. Dat is nogal wat. Ja. <laughs> Hoeveel uh, mensen. Zijn er bij jullie die eventueel raadslid zouden kunnen worden? Um, nou, laten we zeggen dat we... Uh, ja, we willen eigenlijk een groep hebben van een man of elf, twaalf... ...man of vrouw overigens natuurlijk... En dat, ziet er, dat begint er goed uit te zien. Uh, ja, deze gelegenheid wil ik ook niet onbenut laten om ook nog mensen die nog, nog twijfelen of ze misschien uh, interesse hebben in een gemeenteraadspositie, hè, schroom niet. Uh, ja, la, laat dat weten, maak dat kenbaar aan uh, verkiezingen.pvv.nl dat kan dan via het landelijke, ja. landelijke website. Ja, dat, gaat allemaal, dat wordt landelijk gecoördineerd. En op die manier krijgen wij dan in Zandvoort uh, de melding dat we daar weer sollicitanten op binnen hebben. Graag zelfs. Ja, want ik zag uh, op uh, Facebook was er een, uh, wel een Facebookpagina van uh, PVV Zandvoort. Maar dat was het dan. Het stond niet heel veel op, maar nog. Ja. Dan moeten we komen onderhoud. Uh, Precies. Ja. Daarom ja. komen we ook graag terug uh, naar de zomer. Dan willen we gerust hier nog een keer komen zitten. Als daarin wat meer uh, helderheid is. Zowel qua uh, potentiële raadsleden als qua opzet uh, richting de media. Ook ja. belangrijk. Ja. En jullie zijn nu, jij bent toegetreden nu tot de PVV, hè uh, Ronald? Nu wel? Uh, ja. Ik had in eerste instantie al een keer gesolliciteerd ja. bij de PVV in landelijk. Ja. En dat, uh, dat ging niet door. Ik werd niet uitgenodigd voor een gesprek. Naderhand bij VNL werd ik wel uitgenodigd. en kwam ik door een aantal rondes... Uh, van de sollicitatieprocedure heen. Nou, dat was een hele leuke ervaring. Hele leuke mensen leren kennen. Maar uh, het is het niet geworden. Nee. Ja, je wilt toch een bijdrage leveren. En ja. ja... Heen en weer rijden naar Den Haag, dat beviel me ook niet zo. Ik denk, nou weet je wat... ik kan het loopt met af hier in ja. Zandvoort. Hebben <laughs> We gaan jullie, dit doen. Ja, Hebben jullie contact met Wilders eigenlijk? Met Geert Wilders? Heel af en toe, indien nodig. Is hij uh, moeilijk benaderbaar of makkelijk benaderbaar? <laughs> <laughs> ik denk niet dat we hem uit kunnen nodigen. Hij loopt nooit alleen. Je, kan, je alleen. kan hem altijd uh, uitnodigen. Nou, hij zal telefonisch een het interview doen. Nee, ja, nou, ja, je kan hem altijd proberen uitnodigen. Dat is ja, toch leuk, maar wie gaat, weet. Dat gaat niet lukken, denk ik. Hij zit met een veiligheidsproblemen ja, dat ja, weten ja, we ja. nou eenmaal. Ja. Ja, dat, gaat dat blijft uit. altijd een lastig verhaal. Ja, ja. ja helaas. Nou, we gaan uh, kijken met de komende gemeenteraadsverkiezingen hoe het allemaal gaat, uh, gaat worden. Ik ben uh, zelf nieuwsgierig. Uh, ook gezien het aantal landelijke stemmen en of dat ook zich dan gaat verhouden tot uh, lokale stemmen voor de politiek. Ja, het is geen um, het zijn Zandvoorters die moeten uh, voor, bij jullie zich melden. I, i, Ze moeten allemaal in ja, ja. het komen. Uh, exact, ja, exact. Zoals ik net al zei, het, het dienen wel uh, inwoners van Zandvoort ja, ja. te zijn. Dat is ja. uh, vereist om gemeenteraadslid te worden in een dorp of stad. Ja. Dus... Nou, je kan niet in een zeggen van, oh, dat kan wel, mits je de bereidheid hebt ja. om te verhuizen tegen die tijd. Ja, ja. Dan kan. En, maar, en jij zit uh, als statenlid bij de provincie, hè? zit je voor de PVV in Noord-Holland. Ja, correct. En, ik, en jij ook, hè? Nick is statenlid, ik ben ja. tijdelijk statenlid. Ik vervang ja. een, uh, een lid van ons wegen ziekte. Dus sinds februari ben ik, uh, ja. ben ik daar dan bij. En Nick is uh, vast statenlid, klopt, voor Noord-Holland. Nou, we, zullen nou, dat, we uh, weten toch wel iets, maar niet veel, denk ik. Nou, we moeten even wachten tot jullie verkiezingsprogramma er uh, komt en dan, uh, dan gaan we jullie even aan de tand voelen. Maar jullie hebben iets ja. voorgesteld ja. ja, en dat was ook de bedoeling ja, eigenlijk. Ja, nou, dat wilden we ook graag. Ja. Tuurlijk, dat ja. is ook belangrijk. Mensen moeten op een gegeven moment wel weten wat er, wat er staat te gebeuren. Dus ja. Uh, dan... ja. ja, de bedoeling is dat iedere politieke partij om toebeurt uh, hier een keer wat uh, komt vertellen. Dus uh, nou, daar ik okay. jullie ook bij. Ik uh, weet jullie te vinden wel. Ja. Ja. We houden contact. Ja. Dank jullie uh, voor jullie komst. Uh, uh, Graag gedaan, bedankt. We gaan even luisteren naar een stukje muziek, en als ik het goed heb, Barry White met Don't Make Me Wait Too Long. Ja. En dat zal <laughs> het makkelijk vies is je doen. It's amazing <laughs> what I go through without you. You know sometimes I find myself counting. I'm counting the hours. The minutes. The seconds. The moments. Darling, I wanna love for me Now I don't mean to bother you but I'm in distress There's danger We gaan nog even naar uh, Sam Cook met het nummer Cupid. Want uh, ja, Alex Willemsen, uh, inmiddels aangeschoven aan tafel. Een drukbezet zakenman komt aan scheuren met de auto. Gaat meteen. Uh, ja, gaat je bent vieren. gekomen Alex. Hartstikke ja, goed joh. Ja, ja is een eindelijk. Tijd geleden. Ja, lang geleden. Ja. Ja. Ja, KPM, KPM? KPMG was maar waar. Dan was hij met mijn jacht gekomen. KMG, waar, waar KMG. staat dat eigenlijk voor? KMG, KMG uh, dat zijn verschillende bedrijven. Ja, ja. uh, Daar val ik ook onder. En de KMG waar ik hiervoor zit, dat is de uh, kermismanifestatiegroep. Ah, okay. Die organiseert evenementen. Maar je hebt ook kermis, misschien wel Gazendam. We bouwen ja. ook kermisattracties. We doen er heel veel op, uh, ja... Evenementengebied. En, ja, en, de, en de markt, hè? Doen en de markt, meer, ja. De Hier, markt, in ja, ja doe je het ja, ook ja, nog ja. in andere plaatsen, ook de markt? Ja, we doen ook in andere plaatsen, Mark, maar steeds minder. En gewoon omdat we gewoon hartstikke druk zijn. Maar vroeger leven veel meer markten, Utrecht, ja. zit zit nu meer in de evenementen, in, in die uh, evenement, ja, ik doe ja. Attracties. attracties, ja. ja. Komt, het komt voort uit dat we, van huis uit zijn we eigenlijk kermis-exploitanten. En daar is alles uit voortgegroeid. Ook de attractiebouw en noem maar op. Ja, ja als ik kijk naar de jaarmarkt in, in Zandvoort in het voorjaar, in, het, in de zomer en in het najaar. zijn ja. dus er drie. die uh, er zijn er meer, hè? Vier zomer, Vier markt vier Ja, vier, nou, dat, dat kon eigenlijk in zwarte drie. En dan hadden we in het najaar in november nog een markt. En die novembermarkt hebben we eigenlijk naar het zomer gehaald. Omdat we daar altijd heel veel last van het slechte weer hadden. Ja, ja. Het ja, is ook ja. wel heel koud, want ik heb wel eens op die markt ook gestaan. Okay. Toen ik nog bij de ja? organisatie zat. En, ja. uh, dat was toen uh, uh, rallyballen van de kou. Ja. <laughs> en had je koude voeten, koude handen. En, ja. Uh, dat was een uh, goed idee. Um, ja. Maar jullie zijn hoe lang geleden begonnen in Zandvoort met, met de markt? Uh, ja. Jezus, bijna alweer tien jaar geleden. Onderhand. Nou, tien jaar. Ja, zeven, ja, acht jaar wel, denk ik. Maar je doet ik weet alleen het niet. Ik weet niet. Maar eerst heeft Ferry Verbrugge het altijd. Oh, ja. En wij stonden altijd op de markt. Ja. En, en Ferry, we hebben dat overgenomen Ferry, omdat Ferry ook altijd heel druk was. Zo is dat eigenlijk gegroeid. Oké. Okay. Ja, we doen ondertussen veel meer in Zandvoort. Zo, Zoals? Nee. Uh, vorig jaar hebben we een reuzenrad, gehad, of vorig jaar dit jaar hebben we een reuzenrad gehad. gehad. Uh, we hebben kiosk gestaan. Uh, niet echt. <laughs> maar. De periode was te kort van het Reuzenrad. Ja, We hadden eigenlijk wel. drie maanden moeten staan. We okay. hebben bijna een maand gestaan en dat is drie net te kort. Staan. Ja, drie maanden, dat zou een mooie periode van dergelijke attractie zijn. Ja, en dan ook het seizoen meenemen. We stonden net buiten het seizoen. Drie, vier maanden. Ge He? Heb je er in gezien? Nou, nee, er staat in, uh, in Londen, er staat aan de Thames die ja, staat een nee. staat ja, ook een Reuzenrad. En ja. die ja. staat er 365 dagen. Ja, in Scheveningen staat ook een Reuzenrad. Dat staat ook het hele jaar. En ligt het ook aan de plek waar die staat? Nou ja, dat geldt altijd. Hier, de, de plek waar wij gestaan hebben met het reuzenrad was heel goed. Dat is in mijn inziens eigenlijk de enige geschikte plek in Zandvoort... om zo'n dergelijke attractie te plaatsen. Ja. Dus, en je zit ook en, met en, veiligheid? Zit je dan ook wel? Nee, we zijn allemaal gekust, we doen allemaal aan alle veiligheidseisen, nee. dus waar je neerzet. Nou, wind hoef je ook niet echt bang voor te nee. zijn. De ene nee. is, uh, het kan hier behoorlijk spoken met een dergelijke attractie. Boven een bepaalde windkracht, dan zet je hem gewoon stil. Dan ga ik nee. niet meer draaien, maar nee. omwaaien doet zo'n ding nee. nooit. Nee, nee, nee. nee. nee. nee. Nou, de leuke van, uh, van die Jaarmarkt is dat, uh, het zijn natuurlijk niet alleen stands, maar er staan natuurlijk ook diverse attracties. Ja. En uh, wat ik persoonlijk dan heel leuk vind, is dat er allerlei uh, promotieteams rondlopen en die delen van alles uit. Dat is ja. allemaal gratis. En uh, dan kom je weer een nieuw zoutje, een nieuw snoepje en dat soort dingen. Ja. Hoe kom je nou aan die contacten? Die, die heb je al uit het ja, verleden. Ja, uit het verleden hebben we heel veel contacten, maar we, we krijgen ook steeds weer nieuwe contacten erbij. De mensen benaderen ons, die zien in agendas, joh, het markt is het antwoord. Ja. En willen ze weten of ze druk, op druk bezocht is. Nou, dan vragen ze ons anders. En moet je ons niet vragen? Want wij vinden altijd dat het druk is. Moet je aan een vreemde vragen? Ja. Nou, als, als bijvoorbeeld zo'n zo bedrijf als uh, Smits. Of het uh, ja. is het lezers die ze tegenwoordig. Als die denken van nou, we hebben weer een nieuwe chippy hebben we. En uh, die willen we gaan promoten. We gaan ja. daar rondlopen met uh, 10.000 zakjes wat we gaan uitdelen. Ja. Moeten ze dan bij jou zijn of bij de gemeente Zand? Nee, bij mij. Moeten ze bij op de markt willen doen. Tijdens maar komen ze bij mij. Je, je wordt nooit benaderd door de fabrikant zelf er altijd bepaalde bureaus dus. Die, ja. die, die zoeken gewoon voor, voor, zeg maar, ja, voor hoe dat heet, chipsfabriek. Nou ja, die zoeken gewoon een bepaalde locatie op wat interessant is om, om te gaan flyeren. Nou, dan nemen ze contact met ons. Wij hebben weer bepaalde voorwaarden wat ze wel of niet mogen de rotsje opruimen. Nee, hey, en Alex, ja. um, uh, het zijn vaak altijd dezelfde uh, kraamhouders, om het zo maar eens te zeggen. Nee, nee hoor, vaak. er komen nee. ook veel andere ja. vallen af, er komen hierbij. Ja, bij. Wel veel, de vaste zitten. Ja, maar je hebt, ook, je hebt ook een aantal mensen die blijven altijd terugkomen. Ja, die zijn er wel het, degelijk. Ja, ja. Ja. En dan, ja. dan vroeg ik me ook af, als het nou ochtends heel hard regent of slecht weer, weer, weer dan, hoe worden al die mensen eigenlijk benaderd? Niet, het zien ze zelf wel. De markt gaat in theorie ja. gaat de markt altijd door. Het ene is waarom de markt afgeblazen kan worden. Dat is eigenlijk vanwege de wind, omdat het dan gevaar is. Is. Maar regen, wij gaan gewoon altijd door. Want ze komen door het hele, uit het hele land. Ze komen uit het hele land. En als je dan, ja, je bent ondernemer, je kan het niet altijd uitzoeken. En, en vaak is het zo, het gebeurt zelden. Dat een hele dag regent. Vaak is het ochtends en dan zijn nee, bij die kramen staan, dan zijn we zelf helemaal door en doorweekt. Ja. Maar dan gaan we gewoon door Ach, en dan klaart dit weer op. En dan wordt het toch altijd weer een ja, leuke dag. dag. Ja. Ja. En in november was dat vaak niet zo, vandaar dat we die markt gewoon gecanceld hebben en na augustus gehaald. Ja, okay. ja, ja. Ja. En, uh, maar Wat ons goed, betreft, uh, eigenlijk is winter het, het enige. Goed besluit, ja. Ja. Hmm? Dat was een goed besluit in Geen idee. <laughs> dat leek ons een goed besluit. Ja. God, je hebt voorstanders en tegenstanders voor zulke dingen. Ja. En, en dan, heb je in, uh, in, dan heb je ook nog de kerstmarkt, hè, om het zo maar eens te zeggen. Nee, in het verleden hebben ze een kerstmarkt gehad in Zandvoort, kleinschalig. En dat hebben we dan een beetje in samenwerking gedaan met het VVV. Want het VVV was eigenlijk de drijvende kracht erachter. En omdat wij ervaring hebben gemaakt, hebben we daar wat hand- en spandiensten voor gedaan, zeg maar. Ja. Gewoon, we helpen daarbij, gewoon omdat we dat leuk vinden. Ja, ja, dus maar de kerstmarkt is, dat is altijd heel moeilijk, maar dat geldt voor elke plaats hoor. Ja. Waarom is dat moeilijk? Ja. Gewoon moeilijk is omdat een kerstmarkt meestal al langer moet staan, een week of zo, dat je heel moeilijk deelnemers krijgt, dat je altijd weer hebt, je hebt Haarlem is bijvoorbeeld heel goed, maar er komen altijd al veel mensen, omdat die gewoon ja. midden in de stad is. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Omdat in zand moeten doen, Eén dag ik denk dat zand. je één dag veel te kort is en dat je heel moeilijk mensen daarna krijgt. Ja. Die zouden in zand er wel eens over gehad in combinatie kunnen doen met de ijsbaan. Ja, dat is een keer wel eens... Uh, ja. Ja? Dat is ja, wel leuk. Dus ja. om dan een weekend te pakken in combinatie met de ijsbaan. En daar wat omheen bouwen. Nou ja, er is ook beperkte ruimte. Het, uh, het raadhuisplein staat al vol. Dus uh, ja. Die dingen lijken altijd vrij simpel. Als je het op een rijtje gaat zetten, dan zie je dat er heel veel haken en ogen ja. aan zijn om iets dergelijks te doen. Te realiseren. Ik ben, In het verleden ben ik wel eens in, uh, in België geweest in een kustplaats. In een ja? uh, plaatsje uh, De Pannen. Okay. Dat is waar, waar Plopsaland zit. toen was mijn zoon ja. nog wat, wat jonger. Ja. En daar hadden ze ook een, een markt. Daar hebben ze, dus ook een lange boulevard hebben ze daar. En daar was hun markt. Dat was dan met uh, voornamelijk eten en eetteentjes. Mm -hmm. Over de hele boulevard. Dus van het begin tot het einde. Ja. Zou dat misschien wat zijn voor in de toekomst? Of zie jij als ervaringsdeskundige uh, <laughs> zoiets die niet zitten? Uh, pff, moeilijk. Lastig. De, de, de markt die je dan ziet... De, die zijn ontstaan. Het is nooit zo, joh, we gaan de markt organiseren en we zetten zoveel kraam in. Dat groeit. De begin, in feite is er ooit iemand misschien een keer begonnen met een kraamje, met hamburgers, wat dan ook. En komt er een bij en zo groeit dat. dat heeft, meestal heeft een historie. komt nooit uit het niks. En dat zou in Zandvoort uh, misschien ook wel kunnen. Maar dat heeft gewoon heel lang nodig. En, en dat moet, ja... Heel moeilijk, je krijgt ook heel veel, wat ik begrepen heb, we hebben die kiosken staan, drie stuks, uh, ja. aan de boulevard. Krijg, daar hebben we al heel veel bezwaren dat er tegengemaakt wordt elk jaar. Ja, maar en, ik ik begrijp, en ik begrijp dat er een markt georganiseerd wordt niet door ons op de boulevard maar hoe die uitbankt, ik heb geen idee hij ja, is vaak uh, niet uh, vanwege het slechte weer nou ja, ja. Dat, dat is een heel nee, gevoelig het is, punt dit boulevard is dus ja. veel wind altijd. Ja, veel wind en, en hoe dat uit. alleen ik denk gewoon ze zijn nou begonnen vanuit de gemeente met drie kiosken, die hebben wij dan geplaatst dat het een heel goed initiatief is en dat is volgens mij ook een succes en dan moet je dat gaan uitbouwen dan kan je zeggen, joh, dan wordt dat groter maar ja, er zijn ook weer mensen die daar bezwaar tegen hebben. Ja, ja. Dat is, dat is, eigenlijk is dat een proces van een aantal jaren ja. om, om daar wat mee te doen. Ik kan moeilijk zeggen, nou joh, het lijkt ons ook wel. we gaan de hele markt vol zitten boulevard, moet je mensen hebben, je moet standhouders hebben en de markten zijn niet meer wat het tien jaar geleden is geweest. Nee. Uh, het is dus voor alles wordt het minder. Ik krijg steeds ja, moeilijke deelnemers. Anders. De, ja, de Zandvoortse jaarmarkten die zijn ook wat aan de teruglopende hand. Mm. Ook niet meer wat we. God, ik weet nog dat we niet meer wisten waar de kramen weg moesten zetten. Nou, dat is al lang niet meer zo. Nee ja, ja, klopt, zei, ja nee, dat klopt. Stoppen, ja. we, houden, we schrijven niet meer in, we zijn wel op Badhuisplein. We joh, wijken uh, of naar het uh, Badhuisplein, nog extra kramen erbij. Ja. Dat is waar we hebben ruimte zat nu. Ja. En dat geldt voor alles. Ja. En ik denk dat dat hier op de boulevard ook geldt. Ja. Ja, klopt, is er een klopt, reden ja. voor, denk je, dat dat uh, terugloopt? Jawel, en de reden is dat er veel te veel georganiseerd wordt. mensen zijn ontzettend verwend met het internet... Vroeger had je, toen we zelf met de kermis vroeger deden, kwam je één keer in een jaar in het dorp. het hele dorp liep uit. Ja. En dit is al lang niet meer. Niemand nee. kijkt meer op als er ergens kermis is. Het is niet meer uniek, hè, allemaal? Nee. Ja, het is niet meer. Er wordt zoveel georganiseerd. We doen ook festivals. Ja, er zijn ook elk weekend massasfestivals in heel Nederland. Ja, ja dat komt. En, en, ja. en dus dat, dat is, er is veel te doen voor de mensen. Mensen zijn verwend, ze weten alles al. Ja. Ze, ze kunnen op internet kijken. God, we gaan een Europa. Disney. Nee. Nou weten ze van tevoren al wat er te zien is, het is geen verrassing meer, nee. dat geldt ook voor een kermis. Ja, het is hetzelfde ja. ook met de rommelmarkten, vroeger had je wel een, een rommelmarkt, de en dan heb je gewoon ieder ja. weekend wel ergens een rommelmarkt. Overal is een rommelmarkt tegenwoordig, ja. Het is te veel ja. allemaal. De ja. uh, prijzen te veel zijn veel, uh, wat de Nee, nou, <laughs> nee, ook ja. dat. <laughs> dus Ja, maar dat denk ik dat, is, maar dat, dat vind ik, misschien heb ik het wel helemaal verkeerd. Ja, ja, maar de... jij hebt wel goed inzicht toch wel, denk ik. Ja, zo dat, in de markt. dat denk ik. De ja, wie ben ik, ja. <laughs> wanneer is de, om dat van jezelf te zeggen. Wanneer is de volgende uh, jaarmarkt? De volgende of... jaarmarkt is 27 augustus. Zondag 27 augustus, 27 augustus, augustus. hebben we in markt. Dan hebben we toch wel weer met heel veel moeite het hele dorp vol kunnen zetten. Nou, leuk. Dus ja. we hebben gewoon weer een hele leuke markt. En we hopen natuurlijk op goed weer. Ja, ja nou. er is altijd hopen in augustus. Ja. <laughs> ja. Gezellig. We gaan het uh, zien. Ik ja. uh, denk dat ik er zelf ook uh, wel bij ben. Ja, dat, ben hoor, dat is leuk hoor. Ja. Ja. Volgende week maandag weer weg voor twee ja. weken. Ja. Dan, uh, ben ja. ik terug. dan ben ik net weer dan, terug. Dan ja. heb ik eindelijk een keer de eerste markt dit jaar die ik meemaak. Nou, nou, is het van Kijk, nou, kijk eens, je ja, nou, bent van harte welkom. <laughs> nou, ik nou, ja. wil je uh, in ieder geval bedanken voor je komst. Ja, het is, het is een beetje snel allemaal, maar oh, het is toch gelukt hè? He? He? Het is gelukt. Het is ja, gewoon blijf proberen hè. Ja. Nou, we horen dat graag mocht er een uitbreiding gaan plaatsvinden in Zandvoort uh, van enige activiteiten waarbij jij uh, bij betrokken bent, uh, weet Gerrie, te vinden. Nou, uh, we gaan proberen volgend jaar weer een reusrad neer te zetten. Kijk. Dat, Kijk, dat, dat, we dat, dat, staat, dat is een leuk vooruitzicht. Uh, ja, ja. Dat, dat, er zijn een aantal mensen die vinden dat, dat toch wel... Ja, ja. Uh, financieel was het geen succes, maar voor de rest was het wel een succes eigenlijk. Het is heel goed overgekomen bij de mensen. En dan blijf dat je langer zo. staan, dat is te bedoelen. Ja, voor een maand heeft het überhaupt geen zin meer. Als hij weer een maand kan staan, dan... Dan, dan doe nee, je het niet? Dan, nee, nee. nee, dat heeft voor ons geen zin. Nou, okay. dus, maar voor drie maanden ja. is natuurlijk wel... Uh... Ja, drie ja. Maanden, minimaal drie maanden. En dan, dan uh, ook augustus erbij en ja. jullie. Ja, precies die dan, zomer. Dan, ja. Uh, ja. Ja. Ja. Mooi. Ja. We gaan het zien. En dan ja. uh, spreken we weer. Okay. Dankjewel Alex. Dankjewel je Goeie reis weer bedankt. waar je naartoe ja? gaat. <laughs> Oké. Okay. Terug bij het programma Hoedemorgen Zondvoort. Het laatste onderwerp alweer, Gerrie. En, ja, het gaat snel gaat veel te snel. En aan tafel is aangeschoven Niels de Kind, die is de voorzitter van de watersportvereniging, die dit jaar alweer meer dan 50 jaar bestaat. Klopt. Ja, vorig jaar groots gevierd. Ja, en dit jaar iets kleiner. Uh, dit jaar, uh, nou, wat daaruit voortgekomen is, is wel een leuke traditie. Dat was vorig jaar hebben we met Groots gevierd in een tweedaagse evenement. Uh, voortgekomen uit de Zandvoort uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, het heette vroeger de Nem Ram, -nem -ram race het was een uh, lange afstandsrace van uh, Zandvoort naar Katwijk en dan de boei bij, uh, bij Nemram -nem -ram. Ja, is dat -de -e Kat ja Katte Rem -e ja, ja. Remeiland. Ja, ja. Ja. Rem -e ja. en dat is nu de boei geworden zo is het ja, vroeger ja. was ja. het Remeiland, uh, maar die is weg, dus ja. daar is ja. nu de boei van in het plaats gekomen, die ligt iets buiten de kust van Katwijk en uh, ja, dat, doen we, dat deden we elk jaar, elk jaar eigenlijk. En vorig jaar met het 50 jaar bestaan hebben we dat een tweedaags event gemaakt. Met allerlei andere disciplines die wij als watersportvereniging faciliteren. Zoals kitesurfen, windsurfen, ja. golfsurfen, suppen. Ja. Uh, en nou, nou dus hebben we een heel weekend uh, met allerlei activiteiten op al die disciplines. Dus leuk, het ja. zeilen is niet meer het enige. Het is ook nu uh, windsurfen, kitesurfen, suppen waar we allerlei dingen voor organiseren. Ook voor de jeugd. En, uh, ja. Dus dat is wel leuk. Dat is daar, daar het voor gekomen. En dat is een uh, traditie geworden nu. En de, dan, daar is veel animo ook voor, hè? Ja, daar is veel animo voor. Uh, we hebben circa 30 uh, katamaran-deelnemers, uh, katamaran-boten die deelnemen. Uh, en er is nog ruimte. Uh, dus uh, mochten mensen dit horen en denken, hé, hey, ik heb een katamaran, ik vind het leuk om zo'n lange afstandsrace te doen, dan, uh, dan kan dat nog. Inschrijven op uh, uh, wvzandvoort.nl uh, ja. Dat is watersportvereniging watersportvereniging Zandvoort, zandvoort daar kan je nog inschrijven. En uh, ja, uh, ook voor de andere uh, disciplines kun je nog inschrijven. Vind je het jammer okay. dat er in Mijnland weg is? Mm. Um, nou, ik ben, niet, ik ben niet echt een Katamalan zeiler, Dus voor mij maakt het niet zo heel veel <laughs> uit. Uh, voor de andere mensen denk ik ook niet. Want die boei is ook een goede vervanging ervoor. Dus dat gaat, uh, gaat met, prima. Het in zag je altijd vanuit Zandvoort. Uh. Ja, Daar ligt hij. Right. Ja, ja, hij is staat in Amsterdam hè, nu. Ja. Oh, Volgens mij. ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. ja. Hey, en... en en de wind heeft de wind maakt uh, is het ja. goed de wind voor dit nou, weekend? Is, dat is nog een beetje moeilijk om dat zo ver van tevoren te voorspellen. Ja. Dat uh, doen we al dat donderdag geven we zeg maar de call voor een aantal dingen, maar we hebben wel uh, alternatieven bedacht. Hè. Dus uh, vorig jaar was het heel harde wind, is het wel doorgegaan, maar het was wel op het uh, randje. Uh, maar wind is een belangrijke factor, ja. Ja, geen ja, ja, wind ja. gaan evenementen. Dat, kan je niet dat doen, hè? en als nee. het te hard is is het ook weer gevaarlijk, want ja. zo'n katamaran kan niet harder dan denk ik, 8, 6, 7. Dat is wat ja. hard. Dus, ja. Ja. Ja. Uh, maar dan hebben we dus alternatieven. Dus dan gaan we meer op het en op het windsurfen zitten. En als het uh, wat minder waait, dan zitten we op het zeilen op het sup en het golfsurfen. Ja, oké. Okay, ja. Ja. ja, en dan is er nog een evenement, hè. En dat, uh, dat is dat zeilevenement. Ja, dat, dat is het... Uh, en dat is dat? Dat, dat is Eneco-luchterduinen. Eneco ja, en ja. dat was ja. vroeger... Weet je dat? is de NEM. Ik ben heel veel... Ja, was naam. Nam, rem, ja. Nam, ja. Rem. ja de was een hele lange naam. Rem, Rem. Ja, dat is dat Rem. rem. rem. Ja, dat is rem. Ja, ja, maar dat heeft een naam. nam Rem volgens mij, ja. Ja. Namrem. Ja, was uh, namers voor mijn Nederlandse eilandmasker. En en ja. ja. uh, dat was het, nam rem, ja. Lucht de duinen, de Eneko luchtduinen. Ja, rekenluchterduinen duinen. Regen, is het nu, zei je dat nu? Ja. Uh, omdat die, die dat rem-eiland weg is. Uh, en dat is inderdaad volgende week. Ja. Maar dat is nog nu verpakt in dat hele, hele grote event. Maar dat is een onderdeel ervan. Dus een onderdeel, oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Dus dat doen we nog steeds. Dat doen we al heel veel jaar inderdaad. Volgens mij is het lang de vereniging bestaat, denk ik. Dus uh, ja, dat... Uh, ja, is de grote vereniging veel ja, leden? Ja, we hebben bijna 800 leden. Ja. Zo. Ja. En we hebben eigenlijk uh, een wachtlijst. Dus uh, met niet zozeer om lid te worden, maar wel om je... Je, je spullen op het strand te kunnen, kunnen leggen bij de vereniging. Oh, ruimte. Ruimte. Ruimte is een, is een probleem, ja. Okay. ja. Maar we zijn uh, 800 leden, dus dat is best een flinke club. Ja, ja ik kan me leden. voorstellen. Mensen die een katamannen hebben, die willen niet iedere keer naar huis. Nee, dat is heel lastig. Dus die liggen daar van april tot en met uh, oktober. Uh, in april kun je je boot brengen. En dan uh, in oktober moet hij wel weer weg. Maar goed, dan is het toch winter. En de andere sporten gaan eigenlijk gewoon... Uh, de andere disciplines, kitesurfen windsurfen gaan allemaal in het, in de, in de, in het winterseizoen gewoon door. Dus dan kan je het heel jaar ja. door. Kan je gewoon, ja. Ja. Uh, ja, want jullie hebben een, een, een vast uh, uh, ja, clubhuis. Ja, een jaar rond. Clubgebouw, ja. klopt. Ja. Ja. Ja, ja. ja, Het is een enorm mooi gebouw, klopt. Ja. Ja. Hoe bevalt dat nu? Ja, dat bevalt heel goed. Ja, ja we zijn eigenlijk een beetje te klein. We, we willen eigenlijk graag uitbreiden. Maar uh, ja, financiën is een beetje een probleem. Dus uh, we zijn wel aan het kijken hoe we dat kunnen, kunnen oplossen. Um, we hebben ook een, een, een vergunning van de gemeente om uit te breiden. Maar uh, ja, nu de financiën nog sponsors, uh, sponsors, uh, sponsors uh, provincie. We zijn aan het kijken goeie. naar alle mogelijkheden. Ja, ja. dan ik <laughs> Ja, ja, ja kan die sponsoren al, maar uh, niet voldoende. <laughs> ja. Ja. ja, helaas. Nou, je kan niet ja. zonder, hè? Nee, toch, uh, helaas. Nee. Nee. Um, als ik uh, kijk naar het uh, verleden, hoe zijn jullie ooit begonnen daar? Met een, een, een, een soort uh, kate? Ja, ja, het was daar... een keten inderdaad, 50 jaar geleden. Uh, van een aantal uh, enthousiaste katemaan en zeilers. En zo is het begonnen. En uh, dat heeft zich uitgebouwd tot wat het nu is. En 50 jaar na een uh, ja, succesvolle het... onderneming. Ja, <laughs> bijna. Inderdaad. En, uh, en acht jaar geleden of zo is, uh, of, uh, zes jaar geleden is inderdaad het clubhuis, uh, het nieuwe clubhuis, N het jaar rondgebouw uh, ja, gekomen. Ja, ja. Ja. Ja. Want jullie hebben natuurlijk in de winter ook activiteiten voor de, de, de diverse kitesurfers? Ja, ook voor het golfsurfen. Ook uh, januari, uh, uh, eerste weekend van januari, hebben we altijd de, uh, een surfwedstrijd voor golfsurfen. Ja. Een surf event uh, in de kou. Dus dat is echt uh, een spektakel natuurlijk. Uh, dus we daar begint het eigenlijk het seizoen al mee. Maar dat golfsurfen, dat de boeken denk dingen aan. Uh... Dat, dat windserven, dat je staat op een plank of, of op een bodyboard? Of nee, golfsurfen bijvoorbeeld... golfserver is echt alleen op een plankje. Dus echt door de golven laat je je voorbewegen. Ja, waar je op moet staan dan. Ja, waar je op moet staan, ja. want ja. ja. je zie ja. tegenwoordig ook al van die mensen die staan dan op een plank en suppen. die peddelen een beetje. Dat is super. dat is super. Dat is suppen. ja. Ja, dat, dat, dat, ja. Ja, dat doen we ook. Niet. Dat ja. ken ik allemaal niet. Ja, dat Dat, uh, dat, dat doen we ook ja. bij, uh, bij de watersportvereniging ja, organiseren daarin ook downwinds. Dat je, dat je ergens opstapt en dat je met de wind mee hm. teruggaat naar uh, de vereniging. Uh, organiseren we daarvoor we organiseren zelfs uh, ook in Amsterdam in Haarlem subtochten door de grachten. Dus uh, best uh, populair aan het worden. We hebben heel veel suppers op de club. Ja, denk leuk. wel een stuk of je vijf, ziet Dat ook heel ja. veel, hoor. Ze ja. staan op het plankje. Denk ik, je, valt het toch zo vanaf? Ja, het, moet het is toch uh, wel is, goed. iets Ja, doen. het is even. Het is wel eventjes. Uh, ja, iets nieuws leren weer. Het is wel, wel pittig. Ja, het is een ja. een leuk gezicht. Ja. En ja. vooral in de golf is het ja, erg leuk. Ja, ja, ja. Ja. Heel zwaar. Ja. ja jetski's en waterscooters uh, zijn niet. Toegestaan hier in Zandvoort. Wij hebben ook echt meer een groen kenmerk als vereniging. We, doen, we willen alleen sporten die uh, een uh, groen kenmerk hebben en niet vervuilend zijn. Ja. En, en met de elementen zeg maar, uh, van de natuur dat uh, je daarmee te maken ja. hebt. Ja. Ja. Ja. Nou, als watersportvereniging is. ga ik het ook aan jou vragen. Dat komt uh, te straks uh, te sprake. Wat zou jij vinden van een eventuele haven in Zandvoort? Als er echt een haven'tje zou komen voor uh, ja. uh, watersportactiviteiten. Ja, en ja, dus een dus haven, grotere zeilboot kunnen, kunnen aankomen. Ja, kijk, ik vind dat. Kijk, het zou vooral mooi zijn als daar ook een pier. En dat moet dan ook wel. Een pier ja. bij komt. Ja. Want dat is voor het uh, Golf Servant, Kiteservant, perfect. En dan krijg je mooie golven. Dus uh, voor ons zou we dat. Uh, uh, zou dat toejuichen als vereniging, denk ik. Ja, absoluut. Dat staat namelijk in het uh, plan uh, Parel aan Zee uh, Plus. Dat is allemaal door allerlei procedures. Zijn, ja. Uh, gemeente, provincie, alles is goedgekeurd. Ja. Ja, nu is het dan open om het te realiseren. Ja. En ja, je bent ook... ja, voor je, je ervaringsdeskundige, vind ik zo mooi. Ik zeg het nog maar een keer. <laughs> jij weet dat uh, natuurlijk als geen ander van hoe het zit met watersportactiviteiten. Ja. Ja. ja, het uh, zou goed zijn voor Zandvoort, absoluut. En voor de watersport. Ja. Ja. Wie weet. Wie weet wat ja. in de toekomst. Je weet het ja. goed, hè? Ja. Um, wat zijn precies uh, jullie uh, plannen voor, voor, voor de komende jaren? Hè? Zijn er nog uh, specifieke nieuwe evenementen of, of is het meer van. Ja, we zijn uh, als vereniging ook uh, ons nu aan het uh, toespitsen op het foilen. Hebben, uh, het foilen is het, uh, het, het kitesurfen en tegenwoordig ook het windsurfen. Al met een vleugel onder je boord, dat je een beetje boven het water vliegt als ja, het ware. Ja, ja. Ja. Oh, ja. Je hebt het misschien al gezien dat je zo'n uh, ja, ja, zo vleugel onder je boord, waardoor je wat een ja, meter of 80 dat zet boven het water, zeg maar, zweeft. Door die vleugel krijg je lift, als het ware. Dan kan je met, heel, met veel minder wind kun je dan ook uh, al heel snel het water op. Uh, dus daar zijn we ons echt aan toespitsen, op aan toespitsen als vereniging. We hebben al uh, 12 of 15 foilers uh, binnen de vereniging. En we hebben ook de, dit jaar voor het eerst de Open Foil Cup uh, hier in Zandvoort gehad. Dat is een rondreizend uh, toernooi, zeg maar. Wat door heel Nederland allerlei uh, verenigingen aandoet aan de kust en in het ja. binnenwater. En die zijn nu ook jaarlijks bij ons. En daar hebben we foilwedstrijd. Dus met echte professionele, of nou, amateurs, maar ja. echte uh, ja, wedstrijden op het gebied van foilen. Ja, en dat is wel iets heel nieuws, naast ja. het suppen natuurlijk. Uh, ja. Is dit wel het nieuwe, dus de, nieuwe de toekomst nieuwe, dat is ook, nieuwe leuk, om de te te ook leuk om te zien. Ook heel leuk om te zien, vooral omdat die, die, die kites die ze gebruiken, dat zijn matrassen zoals we dat noemen. Dat zijn hele grote, mooi gekleurde uh, kites, vliegers eigenlijk en uh, dat ziet er gewoon heel spectaculair uit en dat heb je nu tegenwoordig ook al met windsurfen dat je met zo'n vleugel ja. eronder uh, ja, ja. gaat dus dat gaat echt uh, dat ja. wordt echt ja. een hele nieuwe ja. nieuwe discipline ja. Ja. ik zie oh, ja. vaak in de in de wintermaanden natuurlijk uh, grote groepen uh, kitesurfers daar uh, alle activiteit uithalen en dan, dan lijkt het alsof al die touwtjes ieder moment in de knap ja. gaan maar dat uh, dat, dat, dat gebeurt dat alleen gebeurt dat. nooit nee hoe doen nee. ze dat eigenlijk? Dat ja, een... dat is ervaring en weten gewoon hoeveel afstand je moet houden. En uh, ja, het is op zich allemaal goede, goed geoefende kitesurfs bij ons op de vereniging. Dat gaat altijd goed. Ja. En als het een keer fout gaat, dan krijgen ze dat ook weer uit elkaar. Het gebeurt wel eens, maar heel zelden. Ja. Ja. Maar het is ook nog niet zo druk. Hè. Het lijkt heel het lijkt druk, maar, maar het valt nog het mee. De zee is ja. vrij groot, dus ja. je kan elkaar goed ontwijken. Ja. Dus dat gaat heel goed. Okay. Ja. Ja. Mooi. Ja. Nou, ik geloof ja. dat we, we moeten, ja. de agenda die we nog ja. willen voorlezen... Uh, ...jou moeten gaan bedanken. En, ja, dankjewel. Ik vond het in ieder geval leuk je, om even te horen nee, dat vertellen. het goed gaat met de vereniging. Ja, absoluut. We gaan als een, als een trein. Ja, en, en succes met wedstrijden. Ja, en wedstrijden. volgende week als mensen ja. nog in willen schrijven... Ja. ...wvzandvoort.nl ja. wv voor het Katamara-zeilen en voor kitesurfen, windsurfen, golfsurfen... ...kun je nog inschrijven. Wat leuk is om te melden nog is dat we uh, voor het windsurfen uh, zaterdag volgende week... ...een oude deurenwedstrijd hebben. Dus echt voor oude, oude planken van... Okay. van 20 jaar ouder met nog een zwaard zonder voetbanden en dat oh, soort dingen. Leuk, ja. Dus dat wordt een groot spektakel. Kijk. Echte ouderwetse windsurfplanken, zeg maar. Okay. Ja. Dus schrijf je in, zou ik ja. zeggen. wvzandvoort.nl. Ja, dank je wel. voor je Dankjewel. komst. Dankjewel. Geen en dan gaan we meteen door naar de agenda, want we hebben nog uh, nou, bijna vijf minuten. hoop ik. Ja. Dus, Gerrie. Ja, er is nog een exp expositie uh, Hollandse meesters uh, in het Zandvoort Museum. Tot volgende week. Oké, okay, en uh, er is van 31 juli tot en met 20 augustus een, een foto-expositie van René Zuiderveld. En dat is zijn foto's die zijn genomen tijdens de Pride at the Beach. Ja. En dat was natuurlijk een... Oké, tot volgende week hangen ze oh, uh, daar. Week, ja, ja. De En dan hebben we de Art Boulevard, uh, waar we het net ook over hadden op de, op, op het, uh, op de boulevard. Uh, ja, portrettekenaars, uh, portret schilders en levende standbeelden enzovoort dat is allemaal afhankelijk van het weer hè? of ze op de boulevard eh, komen ja want als je de levende standbeelden hebt die zijn natuurlijk allemaal goudkleurig en als het gaat regenen ja, dan gaat, gaat het eraf, het eraf. Ja, ja. Dan, uh, dus uh, dat is als ze er zijn tussen 10 en 10 uur s'avonds ja. uh, dan hebben we op 12 augustus uh, dat is dus vandaag het Zandvoorts Open Kampioenschap ja. ook op het Raadhuisplein. en dat is ook de reden dat ik dus vandaag weer hier zit want Ben van der Veld zou hier zitten Juist. maar die organiseert dat dus die kon niet en jij dacht dat ik alweer weg was, maar dat was niet zo. Yes. En 12 en 19 augustus, dan hebben we een zomermarkt op de boulevard de Vravoosje. En dat is dan van 11 uur s ochtends tot en met de 10 uur s avonds. Over het makreel roken trouwens, het is uh, vanaf half tien. Maar er staat niet bij wanneer het is afgelopen. Maar nee, maar het, dat zal... het is uh, de hele dag een beetje, want ze gaan uh, veilen en, en verkopen en dat soort dingen meer. Dus ja, en is... opeten natuurlijk. En opeten ook, ja. ja. ja, ja, ja. ja. Dan is er ook uh, vandaag uh, bij, Festivari, bij de Safari Lodge op de boulevard Paulus Loods nummer 2 een muziekfestival. En dat is vanaf 1 uur. Dus dat is over een, een uurtje. uurtje. Ja, dan gaat het beginnen. Uh, op 13 augustus, er zijn de AC races over het uh, circuit van Zandvoort. En de specialisten die alles weten van de race, die weten precies waar AC en ja, voor staat. Ja, we wisten het de vorige gehoord. week ook niet. Nee. Uh, dan is er 14 augustus volgende week open huis in het boothuis van de KNRM. Ja, dat is heel leuk. En dat is van half acht s'avonds tot half tien. Heel leuk om uh, daar naartoe te gaan. Ja. Nou, dan hebben we 18 tot en met 20 augustus. Ik ben er dan niet natuurlijk weer. Uh, het ja. DTM weekend. En ja. ook Max Verstappen doet dan uh, zijn, nou niet zijn entree, maar die is hij daarbij aanwezig. Hij op 20 aanwezig. augustus komt hij? Uh, dus alle langs. fans van Max Verstappen die een handtekening ja. willen hebben, die hebben dan grote kans om hem daar te kunnen zien. Je moet natuurlijk alleen wel naar binnen toe. Ja. En dat, uh, dat kost natuurlijk gewoon geld. Het is niet een gratis evenement. Ik denk dat we... Hoe lang, hoe lang hebben we nog, uh, Sjaak? En uh, ja, we gaan even... Precies, uh, drie minuten. Nou, okay. nou, even heel snel dan. <laughs> uh, 19 en 20 augustus, de tweedaagste van Zandvoort. En dat is bij de watersportvereniging Zandvoort. We hebben Zondvoort. het net over gehad, hè? Met, we hebben het net uh, over gehad, het nieuws, NFB ja. kunstzeil evenement. Op 19 augustus is er dancing in de streets op diverse locaties in het centrum van uh, af 8 uur. Ja. Ja en, ja, en bij Pluspunt hebben we dan elke eerste maandag van de maand een nabestaande groep van half twee tot drie. Elke eerste dinsdag van de maand om half tien, het, half elf, het digitaal spreekuur. En elke vrijdag medische gymnastiek van kwart over negen tot kwart over tien. En dit programma kunnen, kunt u uh, terugluisteren uh, op donderdag van 8 tot 10 ochtends. Bij uitzending gemist, ga naar www.zfmzandvoort.nl en vul de datum en tijd in en let op 1 uur later invullen. Wij gaan uh, afsluiten. Ja, en we bedanken de, voor de techniek Zak uh, Jozef Duinmaier. De ja. redactie ja. werd gedaan door Gert van Kuik en de eindredactie Gerry Rutte. Ja. De koffie door uh, niemand, want er was niemand. Ja. En de presentatie was door uh, Gerry Rutte. Ja, en ik wil nog iets zeggen. Uh, na dit programma, na twaalf uur, is er een uh, kan iedereen luisteren naar Willem Bruist verder. Uh, een nieuw programma, dus uh, luistert allen. Dat gaan we doen. Wij nee, danken dank, iedereen. iedereen, dankjewel Koor voor de presentatie. Dankjewel ja. en een heel goed weekend allemaal. Prima, dankjewel sweetheart. She's so faithful. She's so true. A dream by Tomlin, her world is crawling, because of you. Uh -huh. One day you'll hurt her, just wants too much, and when you finally lose your... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws.